het u vanmorgen graag over zou willen hebben. Het is Gods heilsplan zoals dat in het eerste Bijbelboek in Genesis is ontvouwd. Allemaal als aandachtige Bijbellezers eh, ontdekt in elk Bijbelboek wel hoofdlijnen en bijzonderheden waarlangs gebeurtenissen en verhalen zich afspelen en voltrekken. Als je daarop let, dan ga je ook verbanden zien, waardoor bedoelingen duidelijker worden, dat je een beter begrip krijgt van wat er aan de hand is, waarom dat dingen gebeuren. Nou, alles bij elkaar noemen we dat structuur. Structuur, dat is hoe iets in elkaar zit, hoe de dingen met elkaar samenhangen en de manieren waarop iets is opgebouwd. En het is heel erg interessant en bovendien ook heel erg leerzaam... om die lijnen en verbanden op te sporen... omdat ze inzicht verschaffen in wat God bedoelt... met de opgeschreven verhalen en geschiedenissen. Als je er ook voor krijgt en erop let en naar zoekt... dan ga je die structuur ook zien. En dat leidt tot, tot meer inzicht. Maar misschien denkt u, ja die structuur, ach, daar heb ik eigenlijk niet zoveel mee... Het gaat mij om de inhoud en de uitleg van Gods woord. En al die dingen eromheen, die zijn misschien wel interessant en zo, dat geloof ik wel. Maar niet meer dan dat. Nou, mocht u dat denken, mocht die gedachte bij u opkomen, dan vraag ik toch nog even uh, een ogenblikje geduld. Uh, stel, u krijgt van iemand een, uh, een heel kostbaar cadeautje. Een gouden kettinkje, bijvoorbeeld. Of een heel mooi horloge. Veel mooier dan ik hier heb, al is dat ook al mooi of gouden oorknopjes, de dames... Nou, dan zal degene die zoiets aan u geeft... of als u dat zelf aan een ander geeft... die zal dat kostbare geschenk... Ja, zeker niet in een, in, een, in een krant of in een oud fom een gescheurd papiertje verpakken en zeggen... alsjeblieft, zo gaat het niet. Nee, dat geschenk dat wordt aangeboden in een verpakking... die bij de inhoud past. Het wordt voorzichtig opengemaakt... En terwijl de spanning stijgt om wat erin zit en wat er uiteindelijk uit de voorschijn zal komen. Nou, die verpakking die laat al zien dat er iets heel kostbaars in zit, iets heel moois. Nou, de buitenkant maakt nieuwsgierig en die wekt al hoge verwachtingen. Wat moet, dat, wat moet daar wel niet in zitten? Hm? Het is maar een vergelijking en uh, elke vergelijking die gaat mank. En dat is hier ook zo. Want als we het over de Bijbel hebben, dan gaat het eigenlijk precies in omgekeerde volgorde. Als wij de Bijbel gaan lezen en geloven, dan is dat in de regel niet vanwege mooie structuren, verbanden en stijlfiguren. Of proza dat we zo mooi vinden. Maar het gaat vanwege de inhoud dat, het ons, dat er woorden in zijn, geschiedenissen die ons ja, gegrepen hebben. En... Als we dan van lieverlijn meer en meer onder de indruk komen van de inhoud en ons gaandeweg steeds meer gaan verwonderen over Gods plan en zijn handelen en zijn liefde, dan gaan we ook beseffen dat dat boek van hem bij wijze van spreken niet maar in een oude krant verpakt is. En dat wat erin staat ja, niet maar een samenraapsel is, dat is iets wat verzameld is zonder verbanden of structuren. Het punt is alleen dat wij dat vaak niet zien. Omdat veel van dit soort dingen, niet allemaal... maar veel van dit soort dingen in vertalingen niet meer zichtbaar is. Hm? Uh, bijvoorbeeld dat de indeling van de bijbel betreft in hoofdstukken... die is meer willekeurig dan, dan nauwkeurig. Daar kun je niet echt de structuur uit opmaken. Soms word je zelfs op het verkeerde been gezet. De oorspronkelijke tekst... die die bevat helemaal geen indeling. Die is er wel, maar die moet opgemaakt worden uit de bouw, uit de structuur. Die moet je dus uithalen. En dat, dat doet iedere goede Bijbelverklader ook. Op die manier, zo bekeken dus, is het eigenlijk voor ieder serieuze bijbelonderzoeker en lezer... een bekend thema, structuren in de bijbel, dat hebben uh, we allemaal mee te maken. Dus we zijn eigenlijk op bekend terrein... Ik ga u een voorbeeld geven. Psalm 119, prachtige psalm, een lange psalm, maar ook heel mooi, is, is met heel veel kunstenaarschap geschreven. Eén aspect is dat het een, met een moeilijk woord heet dat een acrostigon, maar dat maakt nog verder niet uit. Dat betekent in Psalm 119, dat zijn 22 strofen van acht regels. Nou dat zal in de Bijbel ook zo zijn, als je een beetje een moderne Bijbel hebt. 22 van 8 en dan de eerste strofe die begint met de letter alef, niet alleen de eerste regel, maar alle acht regels beginnen met de letter alef. En de tweede strofe beginnen alle regels met de letter beet. Ja? In onze Bijbel staat ook al alef beet enzovoorts, maar daar beginnen niet alle regels met dezelfde letter. Dat is vertaaltechnisch eigenlijk ja, onmogelijk om dat te doen. Goed, dus, de, dus dat, gaat gewoon, dat gaat gewoon voor ons verloren, uh, het aspect van het literaire kunstwerk. Nou, zo zou je bij het hooglied weer op andere dingen kunnen wijzen. En in de commentaren die wij uh, elke Shabbat lezen bij de, bij de lezing, zoals ook vanmorgen, dan nou wordt ons regelmatig gewezen op het verschijnen van chiasmen hè, in de tekst. Dat zijn verborgen patronen, nou. Lijnen, patronen, opbouw, verbanden. Alles bij elkaar structuur genoemd. Nou, daarvan zijn er heel wat in de Bijbel te ontdekken. En, en wat een verborgenheden zouden bijvoorbeeld niet alleen al in de getallen kunnen liggen. Dat is ook een beetje speculatief, dat weet ik wel. Maar elke letter heeft nu eenmaal een getalswaarde in het Hebreeuws. Maar goed, daar gaat het vanmorgen niet over. En wat ik ook niet doe. Maar waar ik u te lopen zal op wijzen, in Genesis, dat zijn de zogenaamde geslachtsregisters. Die vormen ook een structuur op zich. Die vormen namelijk de verbindingstukken tussen de verschillende verhaallijnen. Tien of elf keer, dat is net hoe je telt, kom je ze in Genesis tegen. En ongetwijfeld wijst dat op de belangrijkheid daarvan. Nou, al deze voorbeelden... Hebben dus met de structuur van de Bijbel te maken. Ze werken als een soort sleutel om toegang te krijgen tot, ja, tot het binnenste. Maar goed, om kort te gaan, wanneer wij ook op die manier de schrift bestuderen, op al die dingen letten, die verschijnselen, dan kan het niet anders, of dat zal zijn vruchten afwerpen en leiden tot meer ontzag en bewondering voor de schoonheid van Gods Woord. Want de Bijbel is een boek van schoonheid. Niet alleen wat de inhoud betreft... maar ook de vormen... waarin die waarheid is gegoten. Onder wat ik nu... gemakshalve maar even messianen noem... hoef je geen pleidooi te houden... voor het oude of eerste testament. Maar als je wat breder kijkt... in kerken en gemeenten... Ja, dan ligt dat helaas wel anders. En dat is, het is een groot gemis. Het betekent enorme verarming... en dat... Dat hoort ook bij het verband van mijn verhaal, wat ik nu zeg. Het betekent een enorme verarming wanneer het Oude Testament uit de gratie raakt. Of is geraakt. Als Jezus zich de Christus der Schriften noemt, dan heeft zij het niet over het Nieuwe Testament, want dat was er nog niet. Hij heeft het dan over het Oude Testament. En als zij aan de Emmausgangers, te beginnen bij Mozes en al de profeten, uitlegt wat van de Christus geschreven staat, dan heeft hij dat uiteraard gedaan... aan de hand van het Oude Testament. Als we dus moeten constateren dat in grotere kringen... het Oude Testament meer of minder naar de achtergrond is geschoven... dan hangt daar eigenlijk onlosmakelijk mee samen... dat niet alleen het volle zicht op Christus, op de Messias... ...zijn woorden en werken aan scherpte verliest... ...maar ook dat zijn volk Israël... Eh, ...dat daarin de centrale rol vervult... ...uit het oog wordt verloren. Zonder het oude verbond... ...verliest het nieuwe aan diepte... ...aan verstaanbaarheid en herkenning. Het is onontbeerlijk voor het goede begrip... ...van het nieuwe. Nou juist ook vanwege die structuren... ...en de opbouw van de verhalen en de geschiedenissen. Zo valt er nog heel wat te ontdekken, ook voor ons, denk ik. We gaan nu naar het eerste Bijbelboek, Genesis. We gaan natuurlijk niet over al 50 hoofdstukken, dat stelt u ook wel weer gerust, denk ik. Wat ik wel graag wil, is dat een, ik wil een bepaalde lijn trekken, een bepaalde lijn aangeven... ...waarvan u misschien ook zult zeggen, nou, dat is eigenlijk heel mooi. Daar wil ik ook wel eens verder op doordenken en nadenken, zodat het ook een, echt een plek krijgt in je hart en ook wanneer je bezig bent met het lezen en het onderzoeken van de Bijbel. Nou, om daar op die lijn dus wat meer inzicht te krijgen, om daar wat meer zicht op te krijgen, lees ik nu eerst een aantal teksten, dat zijn er in totaal zes, ze komen allemaal uit Genesis, Ik begin bij Genesis 2, die lees ik achter elkaar, dus niet dat hij nu elke keer daar is verhaal in andere tekst krijgt, het zijn bovendien bekende teksten, dus dat is volgens mij geen probleem. Ik begin met Genesis 2, vers 21, dus dat is bijna helemaal voorin. Genesis 2, vers 21. Toen deed de Heere God een diepe slaap op de mens vallen, en terwijl deze sliep, nam Hij een van zijn ribben en sloot haar toe met vlees. En de Heere God bouwde de rib die hij uit de mens genomen had tot een vrouw... en hij bracht haar tot de mens. Toen zei de mens... dit is nu eindelijk been van mijn gebeente en vlees van mijn vlees. Volgende hoofdstuk, Genesis 3, vers 22. En de Heere God zei... zie, de mens is geworden als onze een... door de kennis van goed en kwaad. Nu dan, laat hij zijn hand niet uitstrekken en ook van de boom des levens nemen en eten... zodat hij in eeuwigheid zou leven. Ik maak één vers terug naar vers 21 van hetzelfde hoofdstuk. En de Heere God maakte voor de mens en voor zijn vrouw... klederen van vellen en bekleedde hen daarmee. En dan Genesis 22, een hele sprong, 22 vers 1. Hierna gebeurde het dat God Abraham op de proef stelde. Hij zei tot hem... Abraham en deze zei, hier ben ik. En hij zei, neem toch uw zoon, uw enige die gij lief hebt, Isaac... en ga naar het land Moria en offer hem daar tot een brandoffer... op een van de bergen die ik u noemen zal. Nou, We weten, Abraham die doet dat. Hij komt daaraan en dan zegt, Isaac, we hebben hout, de vuur, de mes... maar waar is het lam? En dan zegt Abraham dat God zichzelf een lam als brandoffer zal voorzien... En dan vers 13, ook uit Genesis 22, toen sloeg Abraham zijn ogen op en daar zag hij een ram achter zich met horens verward in het struikgewas. En Abraham ging en nam de ram en offerde hem ten brandoffer in plaats van zijn zoon. En tenslotte Genesis 41, vers 42, daarop trok Farao zijn zegering van zijn hand en deed hem aan Jozefs hand. Hij bekleedde hem met linnen klederen en hing een gouden keten om zijn hals. Tot zover de teksten. En nu de lijn. Althans, het is niet meer dan een grote lijn, maar wel de hoofdlijn. Er zijn er nog veel meer. Als we het over de structuur van de Bijbel hebben, voor, over de opbouw dus, dan kunnen we stellen dat Genesis eigenlijk een voorwoord is op de hele Bijbel. Zoals een, net zoals een schrijver, als hij een boek schrijft, verschreven heeft, begint met een voorwoord. Dat is niet zomaar een bladvulling of zo. Maar met een voorwoord geeft hij heel kernachtig aan... de bedoeling en de inhoud van zijn boek. Hij loopt vooruit op wat er komt... en hij motiveert hoe hij ertoe gekomen is. Nou, zo, bij vergelijking, ligt het ook met het boek Genesis. Een voorwoord, niet van Mozes, maar van de schrijver zelf. Best mogelijk dat u zegt, dat heb ik er nooit in gezien... En ik heb ook nooit de indruk gehad dat God met Genesis een voorwoord op de hele Bijbel heeft geschreven. Toch is dat niet zomaar uit de lucht gegrepen, gemeente. Ik voeg eraan toe dat het om verborgenheden gaat die de schrijver zelf in de schrift heeft gelegd. Soms meer, soms minder verborgen, soms heel diep verborgen. En daarmee komen we dan gelijk op de vraag, wie heeft het geschreven, Genesis? Nou, Mozes, die wij voor de schrijver van Genesis houden, is pas ergens in de geschiedenis die hij zelf opgeschreven heeft geboren. En bij de schepping bijvoorbeeld is hij zeker niet geweest. Met andere woorden, hoe kan Mozes nu al die verhalen kennen? Nou, in ieder geval kunnen wij uit de hoge leeftijden die de mensen bereikten, dat het feit dat die mensen zo oud werden daaraan bijgedragen heeft... Een periode van 2000 jaar, in het begin bijvoorbeeld, die werd slechts bestreken door drie generaties. Een gebeurtenis van 6 à 700 jaar geleden kon nog steeds uit de eerste hand verteld worden. Ja, het is ongelooflijk, maar het is wel waar. Maar ook, naar nou later bleek, door de gebeurtenissen op te schrijven. Het Nieuwe Testament zegt ons dat Mozes, en dat is in dit verband natuurlijk... Enorm belangrijk dat Mozes onderwezen was in al de wijsheid van de Egyptenaren. En vele versen laten ons zien dat Mozes verantwoordelijk was voor de eerste vijf boeken, de Torah, oftewel in het Grieks, de Pentateuch. Nou, dat Mozes onderwezen was in al die wijsheid van de Egyptenaren, dat is niet zomaar een verdwaalde opmerking van Lucas in handelingen 7. Het betekent dat Mozes in staat was, de oude Egyptische verhalen, zoals inscripties op kleittabletten en obelisken, dat hij die, dat hij die kon lezen, dat hij die kon ontcijferen. Aanvankelijk aan dat er in die tijd helemaal niet, nog niet geschreven werd, maar goed, dat is wel later gebleken dat dat, uh, aangetoond ook, dat het wel zo was. Goed, wat Mozes allemaal heeft geleerd en geweten, daarin heeft hij, ...natuurlijk zijn keuzes gemaakt, omdat hij zeker geweten zal hebben... ...wat wel en wat niet in de Torah opgenomen moest worden. God zelf gaf hem hiertoe aanwijzingen, zoals we ook herhaaldelijk lezen... ...dat Yahweh, Mozes, de opdracht gaf dingen ter nagedachtenis op te schrijven in een boek. Dat lees je herhaalde keren. Nou, we zullen er maar niet vanuit gaan dat Mozes over zijn eigen heen gaan heeft geschreven... Maar volgens de Joodse overlevering voerde een ander, mogelijk Jozua of Ezra, het verslag van Mozes dood toe aan het einde van Deuteronomium en ook wel andere wijzigingen om de tekst zoals we die vandaag hebben compleet te maken. Hoe dan ook, de vroege Joodse traditie die aanvaardt Mozes unaniem als de auteur van de Torah. En het laatste hoofdstuk vertelt ons dat deze profeet, Mozes dus de wet in een boek schreef en dit aan de priesters gaf, zodat het voorgelezen kon worden aan de mensen. Dat staat in Deuteronomium 31. Het werd ook naast de ark van het verbond gelegd. Ja. En hoewel het in, in vijf delen, de Torah, bestaat, uit vijf delen, wordt gepresenteerd, vormt de Torah één geheel. En in het Nieuwe Testament, ik heb hier een hele rits opgeschreven, refereert... Yeshua regelmatig naar de Torah, uitspraken in de Torah. Nou, het auteurschap ligt dus ook voor Genesis bij Mozes... ...die zijn informatie uit de eerste, eerste hand ontving, namelijk door de overlevering. De vertelling. Interessant is het, wel, ik had net over hoge leeftijden... ...interessant is het bijvoorbeeld om in dit verband te bedenken dat Sem zijn zoon van Noach, best met Abraham gesproken zou kunnen hebben. Kun je uit die geslachtsregisters opmaken. Daarmee wordt al een hele afstand in tijd... met belangrijke historische informatie overbrugd. En als het verhaal van Noach en van de zondvloed via Abraham bij Isaac, Jacob en Jozef komt... dan is het niet zo verwonderlijk eigenlijk dat Mozes al die lotgevallen, al die gebeurtenissen uit die periode... in handen heeft gekregen en ze op heeft kunnen schrijven. Goed, een voorwoord dus op de hele Bijbel, een, uh, een overview. Het begint met de schepping en het eindigt met... de zegenrijke regering van de redder van de wereld. Hier in Genesis Safnat Paanea genoemd. Van het allerpredigste begin, schepping tot het einde, de regering van Gods gezelfde, de redder van de wereld. Dat Die hele periode wordt door Genesis omspant, voorafgeschaduwd. Het zijn de kenmerkende dingen van dit boek, van dit boek Genesis. Gods plan voor de verlossing van de mensheid en de manier waarop hij dit plan volvoert. Ondanks menselijke mislukking en ongehoorzaamheid. Nou, het begint dan... Adam en Eva, schepping. Dat wil zeggen, Adam is geschapen en Eva is uit Adam genomen, uit een rib. En een rib betekent in het Hebreeuws ook zijde. De vrouw is gebouwd uit de zijde van de man. Wat wordt daarmee bedoeld? Betekent dat soms dat de vrouw in Genesis al een beeld is van de vrouw die nog komen moet? ...en die uiteindelijk op grond van het bloed van de man gebouwd werd. Nou, dan kunt u uw eigen gedachten bij invullen. We hoeven niet geforceerd naar verbanden te zoeken... ...maar wat ik u wel graag wil doorgeven... ...is de gedachte uit Messiaanse kringen in Israël. Uit kringen van Christenjoden dus. Nou, zij vormen dus dat kleine deel waarover niet de verharding niet de geest van verdoving is gekomen, waar Paulus in Romeinen 11 over spreekt. Christen Joden zijn er altijd geweest en ze noemen zich tegenwoordig Messiaanse Joden. Als Paulus in Romeinen 11 spreekt over een geest van diepe slaap, en ergens anders over verharding, maar ook over een geest van diepe slaap, dan beroept hij zich volgens die Messianen, die Messiaanse Joden, beroept hij zich in zijn woordkeuze vergelijkenderwijs op het voorbeeld van de schepping van Eva. Toen liet de Heere een diepe slaap op de mens vallen, zodat hij insliep, om tijdens zijn naarkozen uit Adams rib voor hem een hulp te maken. In Romeinen 11, vers 8 klinkt dat zo. God heeft hen, de Joden, een geest van verdoving gegeven, ogen die niet zien en oren die niet horen. En daardoor is het voor de joden onmogelijk de wonderen van Yeshua te zien en zijn boodschap te horen, respectievelijk te verstaan. Ook al zouden ze het willen, ze kunnen het niet, omdat ze net als Adam verdoofd zijn, onder narcose zijn. Dat is dus niet wat ik hier beweer. Dat vind ik wel een heel interessante gedachten. Daar geef ik hem ook door. Adams bruid die werd genomen. Uit zijn verwonde zijde. Ja. Wat denk je dan aan? Wie wordt er dan in Adam afgeschaduwd? Als hij door zijn dood. Zijn bruid redde. Nou en dit. Dit alles gebeurde slechts hierom dat God tijdens deze tijd voor Adam een hulp die hem terzijde stond te scheppen. Nou, op Israël betrokken, opdat God zich in deze tijd tot de niet-Joden kan wenden. Want God heeft de Joden omwille van de heidenen niet gedood, Adam ook niet, maar slechts verdoofd. Nou, hierbij moeten we natuurlijk goed opletten dat... Eva, Adam, niet moest vervangen, maar slechts aanvullen. En precies zo moeten de christenen, Israël niet vervangen, maar alleen aanvullen. Toen Eva geschapen was en Adam weer mocht ontwaken, zagen ze beiden dat ze van één vlees en één gebeente waren. Zoals Adam en Eva door God als man en vrouw geschapen werden en elkaar moesten liefhebben om vruchtbaar te kunnen zijn, zo is de gemeente van Yeshua, Eva, slechts dan vruchtbaar als ze tot Israël, Adam, een liefdesverhouding heeft. En als kerken en geloofsgemeenschappen die relatie, die bijbels georiënteerde verhouding tot Israël niet beoefenen, in de weg staan, blokkeren... Dan verhinderen ze daarmee ook blijvende vruchten in hun eigen kerk. God heeft een heel bijzonder plan met de twee-eenheid, man-vrouw. En dat bijzondere plan van God met man-vrouw vind je terug in Efeze 5, man en vrouw. En daar zegt Paulus, deze verborgenheid is groot, maar ik zeg dit met het oog op Christus. En de gemeente. Van man en vrouw, dat weten we allemaal wel. Ik we kennen die uitdrukking wel, maar het gaat dus heel diep. Goed, terug naar de schepping, het paradijs. En daar lopen ze dan, man en vrouw. Daar hebben we het over. In de meest optimale situatie. In een prachtige tuin, met bronnen en rivieren. Ze hadden alles. Ze kenden de omgang met God, samen wandelen. De avondkoelte, vrij gebruik van alles... Eén restrictie. En daar komt de tegenstander. Dat is dus na de opstand in de hemel... voordat Adam en Eva er waren. Opstand van de duiven als zijn engelen... om dat plan van God om omgang te hebben met zijn mensen te verstoren. Om die vertrouwelijke relatie... die fijne tijd en die situatie van shalom kapot te maken. Dat is natuurlijk een open deur in trappen... voor mensen die de Bijbel serieus nemen. Maar... Dat weten we ook, de duivel heeft nog nooit iets anders gedaan dan proberen te verstoren wat God van plan was. En dat is nooit opgehouden. Ja, en onze vraag, had God dan niet wat krachtiger op kunnen treden? Ja, die hebben alle generaties zich al gesteld. Dus daar hoeven wij ons hoofd niet meer over te breken. Alle redeneringen zijn al wel langs geweest. En daar vinden we toch geen plausibele verklaring voor. De duivel heeft getracht, dat is het feit, het mooie van het paradijs te verstoren. Ja, en de vraag is natuurlijk, wanneer krijgen we dat weer terug? Is dat als je sterft en in de schoot van Abraham wordt gedragen, om met dat beeld te spreken? Of is dat in de opstanding? In ieder geval, de Bijbel heeft het weer over het paradijs, over herstel dus. Aan ja, het kruis klinkt dit woord nog uit de mond van de stervende Messias. Nou, feit is dat het destijds is verstoord. En het wordt altijd verstoord met een leugen. Je mag zeker niet, is toch niet eerlijk van God. Ja, zo probeert hij er altijd zich tussen te wringen. Hm? In je leven, in je denken. Je bent net niet gezond genoeg. Of met je werk kan het allemaal wat beter, veel beter. Met relaties, die lopen ook niet allemaal even lekker. Je staat voor keuzes waar je niet uitkomt. Het huis waar je woont, dat is ook niet wat je ervan verwacht had. En de kinderen, ja, die geven vaak ook problemen. Je had het je allemaal anders voorgesteld. Ja, Zo begint het altijd wel ergens. Als een, als een, als een bacterie die zich uitbreidt en aangroeit als ze niet in de kiem wordt gesmoord. En heel veel dingen beginnen... ...erg klein en onschuldig lijkend. Als God toch een beetje gevoel voor je zou hebben. Nou ja, zo is het ook hier begonnen en verder gegaan. Het net wordt onmerkbaar uitgespreid en allengs strakker aangetrokken. Nou, wij kennen de geschiedenis, je hoeft niet te herhalen. Eva is meegetroond en met haar man gevallen. En het merkwaardige dat zich dan voordoet is dat ze zichzelf op dat moment ontdekken en weten dat ze naakt zijn. En ze gaan vijgenbladeren aan elkaar rijgen. ze maken er een mooi kledingstuk van. Ja, waarom? Om de ontstaande situatie weer ongedaan te maken. Misschien dat ze in dat, ja wat was het, een rokje of een jurkje, veel meer zal het niet geweest zijn. Misschien dat ze gedacht hadden dat ze op die manier weer de gebruikelijke wandeling konden maken. Maar dat is een heel ongelukkige poging en ze verstopten zich toen ze de stem van de Heere God hoorden... Adam, waar zit je? Die vraag volgt er onmiddellijk op. Kom maar voor de dag. Het heeft geen zin om weg te kruipen of te vluchten. God had het natuurlijk op een andere manier kunnen doen. Maar het ging zo op deze manier. We hebben er geen geluidsbandje van. Dus de toon kunnen we niet vaststellen. Maar wel de inhoud van wat er gezegd werd. Alleen al dat er onder die omstandigheden gevraagd wordt uit je schuld te kruipen... en dat je niet op een andere manier uitgedreven of uitgerookt wordt. Wegkruipen met je schuld. Ja, wat maakt dat een mens ellendig? En ze komen voor de dag op Gods, op Gods initiatief. He? Waar zit je? Ja, die vraag vinden we dus al op één van de eerste bladzijden van de Bijbel. al Gelijk in het begin, in het voorwoord. En zonder nu verder door te gaan... Op het gebeurde, dit is duidelijk. Gemeente, we hebben te maken met een God die ons opzoekt. Hier op uw stoel vanmorgen. De Heere, Adonai, is herder. Niet alleen mijn herder, zoals dat spreken en zingen, en dat is ook zo. Maar hij is herder. Hij kan niet anders dan herder zijn, dat is zijn wezen. Zo is hij. En een herder, een goede herder, de goede herder, gaat het verloren na totdat hij het vindt. Er zijn veel herders geweest in Israël die zichzelf verrijkt hebben, hebben alleen maar aan zichzelf gedacht. En misschien zijn er nog wel van die herders die het uiteindelijk het om zichzelf gaat en niet echt barmhartig zijn, niet echt bewogen zijn, niet echt lief hebben, ook buiten Israël. Ik heb daar verder geen oordeel over. Maar Gods herder zoekt. Gods herder zoekt u. Zoekt jou. De goede herder. En dan hoeven we niet te vragen wie dat is. Die zoekt u, die zoekt jou. Hij gaat je na en hij zoekt totdat hij je vindt. Eén keertje. Komt dat misschien bekend voor? Ervaart u dat nog steeds, dat God u gezocht heeft... Niet dat u of jij God gezocht hebt. Dat klinkt natuurlijk ook goed, dat laatste. We zijn allemaal zoekers, serieuze zoekers. Ik ook, ik ben ook kostdienstig. Ik heb God ook gezocht en u doet het ook. Want daartoe worden we opgeroepen. U doet ook wat aan theologie. U viert al veertig jaar, sommigen, Shabbat misschien. En ik pas een paar jaar. En nou ja, varkensvlees, dat laat u om aangeroerd. En mijn vrouw laat het ook in de schappen liggen. Dus we kunnen nog wat meer noemen, de gebedstijden, vasten misschien wel. Het oog gekregen voor Gods plan met Israël en voor de eindtijd Ja, en dat is dan zo ongeveer het wereldje waarin ik leef. En dat geldt voor u misschien ook wel zo. Trouw na de bijeenkomsten, op Shabbat, bijbelstudie hoort er ook bij. Maar fijn, dat zit alles bij elkaar best, als een goed kledingstuk, als een jas die, die lekker zit... En dan de vraag, mens, waar ben je? Kom uit je schulp van religieus gemijmer als het niet meer is dan wat vijgenbladeren waarmee je je omhult. Wij begrijpen allemaal wel dat ons zoeken naar God en die dingen die ik net noem, daarin niet mag opgaan. En dat dat allemaal bij elkaar niet hetzelfde is als een echt kennen. Daarom is wat ik net opzomde, natuurlijk nog wel belangrijk en zeker niet verwerpelijk. Dat is het helemaal niet. Als het maar niet op zichzelf blijft. Dus zonder verbinding met dit, met het volgende. God geeft ze dierenvellen en hij zelf kleedde hen daarmee. Vanaf dat moment liepen Adam en Eva niet meer in vijgenbladeren... maar in de huid van het offer. In de huid van het door God zelf gegeven offer. En hier vloeide het eerste dierenbloed. God slacht dezelfde dier... en daarmee wordt in beginsel als, als in een voorwoord aangestipt... wat verder in de boeken breed wordt uitgewerkt. Dat betreft overigens ook de gevolgen van hun ongehoorzaamheid. Want die zijn niet uitgebleven. Net zoals wij ook, als we aan de ene kant van bekering en van vergeving mogen weten... God heeft het vergeven en daarmee is het ook vergeven... Ja, dat we toch te maken kunnen hebben met de verwoestende gevolgen ervan. We kennen er allemaal wel voorbeelden van. Met name denken aan, aan, aan, aan verslaving en zo. Vaak nog heel lang zijn sporen na. We worden gezocht en de herder zal ons vinden... Ja, steeds weer. Hoe mooi wij ons ook op kunnen tuigen en aankleden... en behangen met goed klinkende bijbelse praatjes en uitspraken... boeken en titels die we gelezen hebben... leiders en hun preken... daar redden we het niet mee. En we kunnen ons daar niet achter verbergen voor God. Het zijn niet meer dan vijgenbladeren. Het kan er mooi uitzien. Je hoeft er ook niet over te oordelen, voor anderen zeker niet maar je redt het er niet mee. Dat pak, dat moet uit. De enige mogelijkheid om bij God te komen is... staan of leven in de huid van het offer. En wie dat offer is, dat wordt in de rest van de Bijbel... duidelijk voor ogen gesteld. Dat is het lam van God. En hier in Genesis, zoals in een voorwoord... wordt er al naar het centrale thema in heel de Bijbel verwezen. In de huid van het offer, de mantel... Van de gerechtigheid. Daarin zijn we aangenaam voor God. En wat zien we nou verder? Is het goed gegaan met de mensheid? Na deze ontmoeting weer van God met Adam en Eva. Is het is helemaal niet goed gegaan. In de dagen van Noach was het weer helemaal mis. Zo erg dat God moest zeggen, dit kan zo niet verder. Nog 120 jaar heb ik geduld. Ik laat Noach een ark bouwen. En wie wil, die mag naar binnen. Maar ja, u weet het, behalve Noach, en zijn huis kwam er niemand. In de 120 jaar durende periode van getuigenis is geen verandering in het gedrag van de mensen opgetreden. Allemaal zijn ze in de vloed omgekomen. U snapt, dat heb ik al eerder gezegd, dat ik in dit verband niet meer kan doen dan wat feiten aanstippen, want er worden heel veel dwarslijntjes ook. Maar u weet dat het ook in de periode na Noach helemaal fout liep. En dat Yahweh toch is doorgegaan in de lijn van Seth naar Abraham. Met wie dan de volgende episode aanbrak: Abraham, die uit Ur der kwam. Ur der Galdeeën, dat aangewezen wordt als het huidige Irak. Daar waar men het grootste plan opvatte door middel van een kolossaal bouwwerk. ...de hemel binnen te stappen. Ja, het leek een primitief megabouwwerk... ...maar ook weer niet zo primitief dat uh, God in de hemel... ...ja, dan maar een beetje om die domme Babyloniërs heeft zitten lachen. Maar door middel van een spraakverwarring heeft hij er een roemloos einde aan gemaakt. Nou, uit die godloze cultuur haalde God Abraham weg... Jou ga ik een geweldige zegen geven in land en nageslacht. Maar, Heere God, wie moet dit waarmaken, want ik heb geen kinderen. Nou, er heeft zijn vrouw toen, uiteraard met zijn goedvinden, een oplossing, oplossing voor gevonden. Die oplossing, die vreest zich nog tot op de dag van vandaag. En hoe goed wij dit misschien ook begrijpen, God's antwoord daarop was... Nee, God laat zich niet van zijn wegen en plannen afbrengen, al redeneren wij nog zo knap en logisch. De Heere bezocht Sarah, staat er, na de belofte van, na, over een jaar zul je een zoon hebben. De Heer bezocht Sarah, vaak lees je in de Bijbel, de man bekende zijn vrouw en nou, werd er werd een kind geboren. Dat is, hier staat, de Heere bezocht Sarah, zoals hij gezegd had. Hij bezocht Sarah zoals hij gezegd had. En de Heere deed aan Sarah zoals hij gesproken had. Tweede keer. Ze baarde Abraham een zoon in zijn ouderdom, ter bestemde tijd, waarvan God tot hem gesproken had. Drie keer achter elkaar. Inmiddels zijn we met deze geschiedenis in het hart van Genesis aangekomen, in het centrum. Hier ligt het middelpunt van het boek Genesis. En hier laat God. Abraham in zijn hart kijken. Want wat gaat er gebeuren met de zoon waar ze zo lang naar hadden uitgezien? En waarvan ze nu zulke grote verwachtingen hadden? Ze moeten hem afstaan, offeren. Op een plaats die God had uitgezocht. Wat die opdracht in Abraham heeft losgemaakt... ...daar kunnen we slechts naar gissen. Wat een impact die op zijn gemoedsgesteldheid heeft gehad... Er wordt ons niets van beschreven. Hoe zou je het moeten beschrijven? En er was ook niemand bij, alleen zij samen. Zoals, denk ik, in de raad Gods. Toen dat al, ja, God met zijn zoon, de afspraak had. Jezus, Jezus, uh, Jezus zei, ik kom om uw wil te doen. Voor de grondlegging der wereld. Ik denk dat deze gebeurtenis daar een beeld van is. Aangekomen op de aangewezen plek... blijven de knechten achter... en gaat vader met zijn zoon... zijn enige... die hij lief had, naar boven... de heuvel op. De zoon, Isaac, draagt het hout... op zijn rug... want Abraham had het op hem gelegd... lezen we. En de vader het mes en het vuur. Zo gingen... zo'n veelzeggende zin... zo gingen die beiden tezamen. Dat wil zeggen in volkomen eenheid, samen. En als wij ons de vraag stellen of Yeshua later alleen naar Golgotha ging... dan moeten we bedenken wat hij daarover zelf in Johannes 16 zegt. Namelijk dat ze hem allemaal alleen zullen laten. En toch zegt hij, ben ik niet alleen, want de Vader is met mij... De Vader en de Zoon gingen samen. In Amos 3 staat: hoe zullen twee te samen gaan, tenzij zij het eens geworden zijn. Ze waren het eens geworden. Ik ga dat werk doen. Ik ga het vervullen. Ik ga uw wil uitvoeren. En de Vader legt de Zoon op het altaar en doet wat hem bevolen was en wat hij in gedachten, misschien al wel duizend keer gedaan had voordat dit moment was aangebroken. En dan is er ineens die stem en die ram en de struiken. De Heer zal voorzien, God zelf. Eén en al profetie hier, gemeente. Als we bedenken wat er later op diezelfde berg met die andere zoon van de hemelse vader gebeurde. In het hart van Genesis vinden we het hart van de Bijbel en het hart van God. In het voorwoord staat de finale van Gods reddingsplan al in het centrum. Voorafgeschaduwd als een ouverture, een openingsstuk. En ziet u hier al het grote werk, het reddingsplan van de Vader oplichten? God voorziet zelf en hij heeft voorzien in zijn zoon, zijn geliefde zoon. Hij heeft voorzien en hij voorziet telkens en telkens weer door die zoon. Ze zijn weer teruggekomen in Hebron. Abraham en Isaac. Kort daarna sterft Sarah, lezen we. En uit haar leeftijd kunnen we afleiden dat Isaac reeds een dertiger was toen Abraham geroepen werd hem te offeren. Dus geen kind meer, maar in leeftijd te vergelijken met Yeshua toen hij stierf. Nou, de geschiedenis is doorgegaan. En ik wil het afronden, mijn verhaal, verhandeling zou je kunnen zeggen, met een overbekend, maar wellicht veel minder begrepen stukje uit Jozefs geschiedenis. Dat was ook één tekst die we hadden gelezen, hè? dat is Faro de, zijn ring bij Jozef, aan de vingers schoof. Vela wordt Jacob met betrekking tot zijn handelen met Jozef ongunstig afgeschilderd. Ja, wordt er dan gezegd, Jacob die heeft ook Jozef voorgetrokken. Je krijgt ook wel een beetje het idee als je dat leest, maar... Als je een kind voortrekt, ja, dan krijg je onherroepelijk problemen. Het veelkleurige gewaad dat Jozef van zijn vader kreeg... Ja, dat stak natuurlijk al heel erg af bij die chauffele herderskleding. En wat Jozef's dromen betreft... zei zelfs Jacob de twee keer, jongen, jongen, een beetje rustig aan... diezelfde Jozef, die wordt naar zijn broers gestuurd... om naar hun welstand te vragen. Hoe is het, jongens? Alles nog goed? u nog genoeg te eten, hier heb ik nog het een en ander, wat vader voor jullie heeft meegegeven. Maar ze hebben hun plan al klaar, voordat hij zijn boodschap heeft kunnen overbrengen. En de aardse dromer, die wordt in de put ge gegooid. Eigenlijk hadden ze hem dood willen hebben, dat is ook gezegd, maar daar zagen ze van af, want ja, het is toch je eigen broer. En die doden, dat ging wel heel erg ver. Later, horen we de joden hetzelfde tegen Pilatus zeggen. Wij mogen hem niet doden. Parallel gesproken. Maar verkopen kan ook. Kwamen karavanen genoeg langs. En Jozef wordt voor twintig zervelingen in de handen van heidenen gespeeld. Zoals Yeshua later voor een luttelbedrag in de handen van Pilatus en Conciorte en Herodes. Ook heidenen wordt gespeeld. Overgeleverd. Ja, Jozef, een type van, van Christus, van de Messias, dat is wel duidelijk, natuurlijk. Maar wat zit daar niet voor een diepte in en wat is daar niet allemaal achter verborgen? Hebt u wel eens gelet op de volgorde van de vertellingen in Genesis 37 en 38? Ik las dat een poosje terug, gewoon een hele openbaring eigenlijk. Genesis 37, dat is de geschiedenis van Jozef, als hij voor zijn vader wordt gezonden naar zijn broers en dat hij dan ook wordt verkocht. Aan het eind en in het huis van Potipha terecht terechtkomt, daar stopt, daar stopt dan voorlopig de geschiedenis van, van Jozef. Die gaat in hoofdstuk 38 niet verder. Nee, in 39 pas, na dat hele tussenstuk, intermezzo zeg maar, dan gaat het weer verder met Jozef. Zijn geschiedenis wordt onderbroken. In hoofdstuk 38, dus dat volgt op 37, krijgen we een heel ander verhaal. En critici hebben gezegd, ja, maar dat, dat, dat hoort daar niet, dat is dat tussengevoegd, dat is helder. Dat lijkt zo, ja, dat klopt. Dat is zo als je de structuur, de opbouwer van niet ziet. Dan denk je, hé, hey, dat staat daar verkeerd. Hoe gaat het verhaal na de uitlevering van Jozef namelijk verder... Daarna wordt ons verteld dat Judah bij zijn broers vandaan gaat... en bij de heidenen gaat wonen. En dan krijgen we de affaire met Tamar, zijn schoondochter... en wat daaraan vooraf ging. Dat is natuurlijk een heel verhaal, maar goed, daar kan er allemaal niet in details op ingaan nu. Dan kunnen we wijzen op de parallel. Vanaf het moment dat de latere Jozef, de Messias Yeshua verkocht werd... en in de handen van de heidenen werd uitgeleverd... is Juda gaan zwerven. Hm? 70 na Christus. En zijn die twee stammen in de diaspora, de verstrooiing, gegaan... en hebben ze zich in het volk in de wereld gemengd. En daar hebben ze eigenlijk alles ingeleverd. Kent waarschijnlijk de affaire die Juda op een bepaald moment met Tamar had... zijn schoondochter, ik noemde net haar naam al... En wat levert hij in, als ze zich als prostituee heeft verkleed, wat levert hij in? Zijn ring, zijn staf en zijn snoeren. De symbolen van zijn koninklijke waardigheid, zijn positie, zijn autoriteit. Alles ingeleverd. De geschiedenis, de heilsgeschiedenis van Israël, is onderbroken. En als je het verhaal naleest, in Genesis 38... Dan wordt daar nog eens een keer benadrukt, die onderbreking, die breuk, in de naam van een van de twee jongetjes, een tweeling, die Tamar baarde en die de veelzeggende naam Peres ontving. En die naam Peres betekent breuk. Zo is dat dus gegaan. Nadat ze Jozef hadden overgeleverd, verkocht. Juda. Totdat het moment komt dat Juda zegt... Ik was fout. Want hij wordt dan geconfronteerd op een gegeven moment met zijn schoondochter Tamar. En nou ja, dan moet hij bekennen zich rechtvaardiger dan ik. Totdat Judah zegt, ik was fout. En dan gaat het verhaal weer met Jozef verder. Hm? Wat wordt ons hier in Genesis, in het voorwoord zoals we het dan genoemd hebben, met uiterste precisie uitgetekend hoe het later met het Jozefvolk volk zou gaan. Dat is toch wonderlijk? Er zijn er wel meer details te noemen die met elkaar corresponderen. Van Jozef en later Yeshua en hoe het toeging. Maar ik houd het bij de grote lijnen. Toekomstige gebeurtenissen, die werpen hier wel heel ver hun schaduw vooruit. En je krijgt daardoor nog meer ontzag en bewondering voor die God die in de structuren en lijnen van zijn woord je de geheimenissen laat ontdekken. Er komen patronen tevoorschijn die je bij wijze van spreken, of bij wijze van spreken, die je gewoon met het blote oog niet kunt zien. Hij is God. Hij stuurt en stuurt de geschiedenis. En achter de gebeurtenissen en in de gebeurtenissen zie je zijn hand aan het werk. En het is allemaal zo precies dat er geen twijfel mogelijk is of dit van God is. En dat versterkt ook je geloof, hè? Op het moment dat Israël nee zegt tegen zijn Messias... nee tegen de ware Jozef... nee tegen de gezalden des Heeren, als Israël zegt... onze schoven zullen niet buigen voor u... wij willen niet dat u koning over ons bent... dan volvoert God zijn heilsplan. Kijk maar hoe in het leven van Jozef... dat patroon reeds is uitgetekend. Jozef belandt in de gevangenis. Hij komt er weer uit... Hij wordt de redder van de wereld. Hij krijgt de titel Zafnat pa'anea. En in die tijd is Israël in grote nood. En die grote nood, die dwingt hen tot een, tot een knieval. Die hongersnood van toen, ze met hangende pootjes naar Egypte moeten, die hongersnood van toen is een schaduw van wat er in de eittijd met Israël zal gebeuren. De schoven neigen ter aarde. De knieën worden gebogen. Israël komt tot erkenning van zijn koning en beleidt zijn zonde. En het kwaad dat ze hem hebben aangedaan. En hij zal zeggen, ik ben Jozef. Ik ben jullie broer. En is er dan verwijt bij hem? Nee. Hij huilt als hij merkt dat ze bang voor hem zijn. Nee. Want om een groot volk in het leven te behouden, ben ik voor jullie uitgezonden. Jullie hebben wel gedaan wat je gedaan hebt, maar God heeft het alles ten goede gedacht. Vreest dus niet. Gemeente, leg ze maar op elkaar de plaatjes van de wederwaardigheden van Jozef en zijn broers en die van Yeshua en zijn broers. En zoek ze maar de andere lijnen in het patroon om het beeld nog scherper te maken. Het patroon van het plan van de zoekende God, de God die zoekt, die zorgt en die liefheeft. In één boek, in één boekje, zie je het hele heilsplan van God. En in dat heilsplan komt het offer voor, komt de Heere zal voorzien voor, komt iemand voor die de knecht van God is, die zichzelf mishandelen laat die zich verkopen laat, die zichzelf in de gevangenis, de dood, laat werpen... en die iemand zegt ook nog, jullie hebben het niet gedaan, God heeft het gedaan. Die heeft het zo geleid. En hier ben ik. Ik zal jullie zegenen. In verhalen, geschiedenis en personen krijgt de grote heilsplan... al zijn beslag in het eerste Bijbelboek. Wie destijds zijn leven wilde blijven... Die moest naar Jozef. Hoe dan ook. En wie vandaag in leven wil blijven... die kan maar naar één Heer. Naar Yeshua. Er blijft een heilig God over... die met de zonde geen gemeenschap kan hebben. Maar hij is geen God die zegt... ga jij maar weg. Met jou wil ik, wil ik niks te maken... want je hebt, al, je hebt het al zo vaak gefaald. Nee, die God bestaat in de Bijbel niet... Hij zoekt je op. Hij wil bij je zijn en bij je blijven. En hij is steeds weer bereid om met je verder te gaan. En dat is altijd omdat hij een oplossing heeft bedacht. En die oplossing is altijd het offer. De huid van het offer. Niet onze eigen mooiste kleren, want daar voelen we wel aan dat gaat niet, dat is het niet en dat lukt ook niet. Als hij ons ziet, ziet hij ons in Christus, in de Messias, in zijn kleed. En in die kleren zien we er voor hem schitterend uit, in het onberispelijke kleed van zijn volkomenheid. Een nieuwe schepping uit God geboren. Gods heilsplan in het boek Genesis is echt uniek. Besluit met de volgende psalmregel, mijn God, u zal ik eeuwig geloven, omdat u het hebt gedaan. Halleluja. Amen.